Vion heeft maatregelen genomen om meer besmettingen te voorkomen. Zo wordt er langer doorgewerkt, zodat men minder mensen elkaar tegenkomen. Wetenschappers hebben er in de Tweede Kamer voor gewaarschuwd... dat dieren een vergaarbak voor coronabesmettingen worden. In een hoorzitting noemden ze de rol van dieren in de pandemie... vooralsnog onbelangrijk, maar benadrukten ze dat voorkomen moet worden... dat ze een reservoir vormen. Op twee fokkerijen zijn mensen door dieren besmet... De rechterhand van de Britse premier Johnson, Dominic Cummings... heeft geen spijt van zijn beslissing... om tijdens de lockdown in het Verenigd Koninkrijk naar zijn familie te reizen. Eind maart kregen hij en zijn vrouw coronaverschijnselen en daarom besloten ze hun zoontje onder te brengen bij familie 400 kilometer verderop... ondanks dat ze volgens de regels zoveel mogelijk thuis moesten blijven. Cummings kreeg veel kritiek daarop... maar hij vindt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en niet anders kon. De Volkskrant heeft literair recensent Arjan Peters op nonactief gezet, schrijft NRC. Volgens NRC doet de Volkskrant al enkele maanden onderzoek naar hem... vanwege geruchten dat hij voorafgaand aan een recensie persoonlijk contact zou hebben gezocht met schrijfsters. Dat is ongebruikelijk, omdat bij recensies het oordeel bij voorkeur onafhankelijk tot stand komt. De 57-jarige Peters geldt als een van de meest gezaghebbende critici van Nederland. De Volkskrant is niet bereikbaar voor commentaar.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 ...waar ik nog heel weinig gegevens van heb. Ja, dat uh, kan gebeuren op deze 21 mei. Welkom bij deze Alternative FM, uh, weer gewoon vanuit de studio. En uh, we hebben gewoon een reguliere uitzending, maar wel telefoongesprekken. Dat is niet met deze band, 37 Degrees, zo heet de band. Ik zeg nogmaals, ik weet dus absoluut te weinig. Uh, op een Facebook uh, staat uh, ook hele summierige informatie. Wel dat ze dus uh, deze single hebben uitgebracht. Hagel nieuw stuck, of stuck in my head moet ik eigenlijk zeggen. Want dat is uh, de echte Engelse uitspraak die bij dit uh, plaatje hoort. Um, welkom bij deze alternatieve VM. Ik zei al, uh, we hebben ook uh, telefonische interviews. Die gaan wij doen straks met uh, Jake van Moorpark. Daarna is het uh, de beurt aan uh, Lotte van Charlotte. Uh, Charlotte kennen we nog uit de Rob Akdau-woord in de voorrondes. Want de finale is nooit gehouden. En of die überhaupt gehouden gaat worden... als ik de wetenschappers mag geloven... gaat het nog wel even een tijdje duren. Dus ik hou mijn hart vast. Dus dat gaan we straks ook doen. Want Charlotte heeft een nieuwe single uitgebracht. Better when it's dark. En daar gaan we natuurlijk het even over hebben. Dat is dan het tweede gesprek. Het derde gesprek gaat in het tweede uur plaatsvinden... met Fridolijn. Ook een nieuwe single uitgebracht, Truth or Dare. Uh, dat is ook uh, reden te meer om daar eens even wat uh, over uh, te weten te komen. Hoe uh, en wat en waarom, dat uh, hoor je straks in het uh, in de tweede uur. En natuurlijk ook aanleiding, want uh, we hebben twee singles uh, nog vergeten. Eén is er echt uh, redelijk nieuw, dat is Under Your Spell van Metal Lake. En uh, de andere is Dirty Habit, die is iets eerder uitgebracht. En wij maar denken dat Bloodcrawls eigenlijk de enige single is uh, geweest. Maar Lake heeft stiekem gewoon nog wat extra singles uitgebracht. Hij heeft alles te maken met een album Wait For Me. Want dat uh, is uh, nog een album wat op stapel staat. Nou, dan heb ik eigenlijk wel het uh, meeste gezegd hierover. Dan wordt het uh, tijd dat we gewoon weer eens even verder uh, gaan met uh, muziek. Uh, dit is van een dame die is 17 jaar oud. We vorige week hem vorige week voor het eerst uh, gedraaid. Achter de naam L.S. schuilt Emily van Ellerswijk En uh, ze schrijft al liedjes sinds haar, dacht ik, twaalfde. Dat is al vrij vroeg. Maar goed, uh, je hoort het uh, langzamerhand uh, toch wel duidelijk. Uh, ja, uh, dat het een soort trechter wordt. Dat het er wel wat meer uh, op iets begint te lijken. En dat is zeker met dit uh, nummer het geval. Dat nummer dat heet... Beautiful Goodbye. Is wel een uh, eigen nummer. Hè? Niet te verwarren met uh, nummers die ook Beautiful Goodbye heten. LS dus. I wipe the tears out of my eyes. This is the moment. The end of goodbye. Lose myself while oh, I try to keep it together. Tell me why. Tell me things together. It's too late for me to make mistakes And tell you what it means to me This is a moment. Couldn't sleep last night. With the next day. Was het ineens uh, vijf jaar na dato, toen kwam ik een, uh, een fotootje tegen van uh, Luc samen met uh, Rai Satoshi. Dat ze hier waren geweest. En wat uh, was nou het uh, mooie van vanmiddag. Ik uh, was ineens op mijn Instagram uh, bezig. En zowaar gaf hij een soort quarantaine uh, concertje uh, voor de mensen die mee uh, zaten te kijken. Nou ja, uh, daar was ik er een van. En uh, dat was eigenlijk wel grappig. Uh, samen met uh, nog iemand uh, via Instagram hebben ze dus gewoon een uh, oud liedje gespeeld. Dat is niet dit liedje, maar uh, het was wel leuk om eens even bij te praten. En vervolgens uh, kwam ik uh, met een videochat. Dat was iets nieuws. Uh, maar goed, het is mij gelukt. Uh, uh, beeld en spraak kwamen beide overeen. En uh, we hebben dus even gewoon uh, gesproken met elkaar. Altijd wel leuk uh, om Lieke Nijman weer eens uh, te spreken. Uh, was al vijf jaar geleden. Dit was het uh, laatste werk. Volgende week zit hij in de uitzending, mensen. Dus uh, dan gaan we het uh, hebben over zijn materiaal... wat hij heeft uitgebracht. Dan gaan we hem billen. Dus dat uh, gaat uh, volgende week uh, gebeuren. Daarvoor horen we L.S. met Beautiful Goodbye. En nu is het uh, weer een nummer. Out of the blue heet het uh, nummer. care for our mistakes. We're laying at our feet, but suddenly you hit the red ache. Little did I know you dat uh, mag je dat zo, uh, wel zo omschrijven. Ik zit eigenlijk een beetje te drukken op een knop... en daarvan hoop ik dat hij straks wel doet... want anders heb ik straks geen nieuws. Dus dat, uh, maar dat is even voor later latere zorg. Nu uh, gaan wij even praten met uh, iemand die vorig jaar... vorig jaar in april hebben we een memorabel optreden uh, gekend... hier in de studio met uh, lieden uit uh, Noord-Holland... verspreid over Noord-Holland... spelen stevige muziek, moet ik eigenlijk zeggen... Uh, ze heten Moorpark en ik heb uh, de rotman aan de telefoon. Goedenavond, Jake. Goedenavond, Jaap. Ja, ja want het is al uh, dik een jaar geleden dat, uh, dat jullie uh, bij ons uh, hier geweest uh, zijn. Zeker, ja. Toen, ja. toen vloog de tijd nog. Ja, <laughs> ja en uh, toen hadden we nog nergens last van uh, om. Uh, om het eventjes in het nu te brengen. Dus, uh, mooie tijden. Dus konden we een beetje omgekommerd uh, gaan denken en nadenken. Maar inmiddels, ja. uh, zij hebben jullie toch niet uh, stilgezeten, uh, want er is al sinds vorige week, of twee weken eigenlijk al, uh, een nieuwe single uit van jullie. Yes. Ja. Uh, ja, je moet toch wat in deze tijd. Ja, uh, is dat nou een, uh, een mooie manier om dan toch iets uh, te gaan doen? Uh, muziek maken en dingen op te nemen? Ja, ja, dat is een van de weinige dingen die we wel konden doen de afgelopen tijd. Mm -hmm. Ik heb uh, lekker bij de uh, een van onze gitaristen gezeten en uh, we we lekker aan het produceren met z'n tweeën. Dus dat, uh, mm -hmm. dat kan gelukkig wel. Ja. En uh, daar doen we het dan maar ook mee. Ja, Ja, um, het, het, het uh, nou ja goed, ik ik ben uh, wat dat betreft uh, ben ik aangenaam uh, verrast, want deze dat is weer een beetje een wat steviger nummer. Ja, ja, ja, ja. Het is wel een, een, een pittig, stoornummer Ja. Um, hij is wel een beetje aan de korte kant. Klopt, klopt. Ja, ja we hebben er al van nagedacht om uh, toch nog wat langer te maken. Ja. Maar we hadden zoiets van, uh, vooral in andere genres normaal gesproken, zie je wel wat kortere nummers voorbij komen tegenwoordig. En ja. uh, dachten we van, nou laten we ook even lekker uh, een beetje hip doen. <laughs> Uh, gewoon, uh, kun je hem, uh, als je er niet genoeg van kan krijgen, dan kun je hem nog wat vaker opzetten. <laughs> wij, ja, dus, uh, dus, dus het, het, het feit zit hem in de, in de 2,5 minuten dat je denkt, wat de verdorie is het nou afgelopen? Nou, nog maar een keer. Zoiets. Ja, precies. precies. Ja, dus het, is het een beetje een, eigenlijk een beetje een marketingverhaal, als ik het zo hoor? Ja, een beetje wel. Maar ja. voor de rest uh, hadden we er ook wel gewoon, uh, gewoon vrede mee. Ja. Dus uh, ja. Ja, Volgende keer komt er misschien weer een... Uh, vijf minuten plus nummertje aan, je weet het niet. Ja, nee, dat, dat weten we bij jullie nooit. Uh, maar goed, uh, het feit dat jullie toch uh, gewoon, uh, gewoon bezig zijn, hoe doen jullie dat dan? Als, uh, als je dat toch uh, iets aan het maken bent? Uh, nou, wat we hebben gedaan, uh, de uh, gitarist die er als laatst bij is gekomen, oh, die was er toen vorig jaar niet bij. Nee. Toen was hij er nog niet. Nee. Uh, die, die, die produceert vanuit huis. Oké. Okay. Uh, hm. Dus de, die woont toevallig dicht bij mij, dus uh, dat is voor ons dan makkelijk. Ja. En de rest uh, uh, Jimmy de drummer heeft uh, een uh, elektrisch drumstel staan. Hmm. Dus die kan gewoon zijn partijen opsturen en hetzelfde geldt voor de rest. Dus ja. op die manier hebben we dat dan maar op, uh, op afstand gedaan en nee. dat is toch wel lekker gelukt. Ja, ja, dat dat dat, dat, dat hoor ik. Uh, uh, maar dan moet je dus wel een goed oor hebben om uh, al die sporen bij elkaar te laten komen, denk ik. Ja, dat is dan wel een uitdaging. Maar ja? ik moet zeggen dat de Koen daar wel erg goed in is. Ja. Uh, dan is die volgende vraag natuurlijk, uh, ja, uh, het is een ik zei al, vreemde tijden natuurlijk, hè? Ja, ja, dit is echt bizar. Dit ja. uh, hebben we allemaal niet, uh, niet aanzien komen. De, de, de hele muziekindustrie ligt gewoon uh, op zijn gat. Ja. En dat is wel een, uh, ja, een treurig, uh, treurig feit, zeg maar. Ja, uh, hoe zien jullie de, de, de, de nabije toekomst in dat op, dat op zich? Nee, we gaan onze creativiteit echt moeten laten spreken, dus we moeten niet, niet denken in, uh, in wat er niet kan, maar vooral in wat er toch wel kan, ook al is dat dan niet zoveel. Mm -hmm. uh, we proberen in ieder geval online zo actief mogelijk te blijven. Ja. Uh, we gaan wel de grens van, van de regeltjes opzoeken, de versoepelingen nu. Ja. Dus er zijn uh, in principe podia die open zouden mogen. Ja. En nu is het even in de gaten houden welke dan uh, gaan. Ja. Dan is het tot 30 personen, wordt het heel intiem. Ja. Maar uh, spelen is spelen. Dat ja. is we, hebben, we hebben ook wel eens voor één man gestaan. Dus. Ja, uh, <laughs> Marvin Day heeft dat, dat ook uh, vorige week uh, al gezegd. Als ik het maar voor een paar uh, staan, dan vind ik het nog leuk. Precies. zo ja. is dat? Nou, Oké. Okay. Um, goed. Uh, kunnen, nou ja, ik zei het al. Kunnen we in de nabije toekomst nog iets uh, van jullie uh, gaan verwachten? Weer uh, uh, nieuw materiaal? Of? Ja, ja, we zijn al bezig met de volgende single. Dus die. Uh, ik zal wel binnen, binnen een aantal weken en een maandje kunnen, kunnen verwachten. Goed. Gaan we het eerste doen met deze Dit is Derkomst Devil van Moorpark. Park. There comes devil in a black suit. There is matter sweet in the eye of the whore. Everything depending on the poisons on your shoulder. Hey you did freak shit. Because it's over baby, nothing ever lasts on this crazy roller coaster Yeah, yeah. yeah. yeah cause the devil in a bad black suit Better ride it till you make it, or don't, don't ride it at all I say the worthy mother lovers are the ones that fall And get up, back up, till they fall again This fucking roller coaster is a lemniskane Johanna Kranendonk en haar uh, band heet Joe Marches. En het dat, dat nummer dat heet Long Term Parking. Daarvoor hoorden we Derkomst, de Devil van Moorpark. Gedenkwaardig optreden hebben ze zeker opgegeven. Tja, dan ga ik iets uh, Rob Stenders-achtig uh, uithalen. Want ja, als je op een gegeven moment een blaadje aankondigt... en je weet niet uh, degene van wie het is... dan is het adel verplicht. Jullie zien nog een keer Stevie May Robin en Out of the Blue...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 Dan uh, moet je natuurlijk op een gegeven moment een beetje door het uh, stof heen uh, gaan. Maar goed, uh, de, de eerste single uh, van deze band is een feit. Uh, band, uh, dan moet ik altijd weer even kijken waar komen ze vandaan. En dan uh, weet je dat eigenlijk ook niet van hun uh, Facebookpagina. Want dat, daar staat dan wel ergens iets uh, op dat ze het einde en ander doen. Um, country pop rock. Uh, country rock band met uh, natuurlijk rock invloeden. En eigenlijk houden ze er ook wel een beetje van om dat uh, wel een beetje te doen... Um, want wanneer je country zegt... denken piep, de, de mensen toch aan de klassieke country... tumbleweeds, dat soort werk... maar in dit geval is dat zeker niet het uh, geval. Uh, Bent komt uh, toch, denk ik, uit de buurt uh, van, uh, van Utrecht en omgeving. Daar uh, heb ik het een beetje... die indruk krijg ik. Als ik kijk uh, dat ze dus hebben uh, gespeeld op pitpop... je zou bijna denken... dat zou hier ook op Zandvoort uh, plaats kunnen vinden... Hè? want wij hebben tenslotte ook een pits... Maar die worden voor hele dure Dikki Toys gebruikt. Maar goed, dat is daar geweest in 2019. En dit is eigenlijk de eerste single die ze hebben uitgebracht. De single is dan nu een feit. De band bestaat verder uit Thijs van der Poel, Daniel Burgers, Jasper Schuurgers, Bart de Waal en Savannah Visser. En die kregen een beetje een berichtje van, denk ik, de zus van Savannah Visser. Ja. Ik ben benieuwd of ze zal dadelijk weer uh, regelen. Want ze zitten gewoon uh, stiekem te luisteren hoor. Dat, uh, dat, uh, dat weet ik bijna wel zeker. Uh, nu tijd voor uh, weer pop uit het hoge noorden. Uh, de man uh, die erachter schuilt heet Diederik Bransma. Maar zijn uh, werk is onmiskenbaar al uh, aardig opgevallen... bij de 3 voor 12 daar in die regio. Dan heb ik het over Friesland en Groningen. Daar zal het zeker zijn opgevallen. Nummer dat heet Ivy... ...uitgebracht bij Revenge Records. Die kennen we ook, want die hebben wel meer uh, dat soort speciale dingen. De laatste single van Ivy heet You Say... Ivy met uh, een van de laatste singles die die heeft uitgebracht. You Say heet uh, het nummer. Uh, het is uh, tien over half negen geweest. Dat betekent dat we telefonisch interview nummer twee gaan doen. Heeft alles te maken met een band hier uit de buurt. Uit Haarlem. Zelfs uh, geloof ik. Klopt uh, dat Lotte? Komen jullie uit Haarlem? Ja dat klopt ja. ja. Nou ja. We zijn ontstaan in Haarlem, inderdaad. In ieder... Nou ja, goed. Dus daar heeft de band in elk geval het levenslicht gezien. Ja, ja in ieder geval. Uh, Jijzelf, woon je ook in de buurt van Haarlem of uh, ergens anders? Nee, ik woon uh, nu in Rotterdam. Rotterdam? En dat is wel een uh, goede muziekscene, heb ik me laten vertellen. Dus uh, wat dat er gaat, uh, zie je daar ook wel goed, denk ik. Ja, klopt. Lekker in het codarts cultuurtje. Ja, uh, uh, uh, studeer je daar Cod bij Kodarts? Ja, ja. ja, in code, ja. ja uh, even voor de mensen thuis. Uh, met wie heeft hij nou het genoegen? Dat is uh, Lotte Mulder. Uh, zij is uh, van Charlotte. Uh, Charlotte is een band die uh, in uh, de eerste voorronde heeft uh, meegedaan. Zeg ik het goed he? bij uh, de Rob Akda wordt toch? Ja, dat klopt. Ja, ja. de eerste voorronde. Ja, uh, dat is wreet uh, uh, met het noodlot. Hè. Het noodlot is vreed zeggen ze. Uh, dan, uh, dan denk je, ha, leuk, we mogen in de finale staan. En uh, vervolgens... Komt die finale er niet? Omdat we met, met een C-woord te maken hebben. Hoe frustrerend is dat? Ja, best wel. Maar we hebben ons er best wel snel overheen gezet. Want we kunnen gewoon thuis heel veel doen. Qua ja. ja, opnemen en schrijven. En ja, dus ik... Ja, en waarschijnlijk komt de finale er nog wel, maar dat duurt gewoon nog eventjes. Ja, ja nou ja goed, we moeten altijd uh, dingen afmaken waar je aan begonnen bent, uh, vind, vind ik eigenlijk ook wel. Uh, uh, ja. jullie, jullie, nou, je zegt het uh, zelf, hè, we kunnen thuis uh, toch ontzettend veel uh, doen. Uh, dat neem ik aan, is deze single Better When It's Dark uh, zo ontstaan? Uh, met met uh, allerlei inbreng van de bandleden. Nee, ik, uh, ik schrijf wel alles zelf, maar uh, wat er vaak gebeurt is dat ik eigenlijk de tekst en de melodie schrijf uh -huh. en dan ga ik met mijn demootje ga ik naar mijn band toe ja. en die maken er dan eigenlijk een soort magie van, die vullen het helemaal in. En dan uh, brengen we het naar de studio. Dus zo is dat ontstaan. Ja, dus jij hebt iets opgenomen. En daar uh, hebben de andere bandleden zich helemaal op stuk gebeten. Of uh, die heb je erop losgelaten. En zo is dit, uh, deze single denk ik ontstaan, of niet? Ja, en zo ontstaat eigenlijk elke, elk nummer van ons. Wordt ja. zo ja, eigenlijk afgemaakt. Ja. Uh, als ik uh, naar de titel uh, kijk, Better When It's Dark... Heeft dat ook een klein beetje te maken met de tijd waarin we leven? Nee, eigenlijk niet. Dat, nee? Uh, nee, het heeft te maken met, uh, ja, met toegeven aan verdriet. Mm. Dus ja, dat kan in, eigenlijk in elke vorm ja. misschien in deze tijd ook wel een beetje toepasselijk, maar mm. misschien ook weer niet. Weet je wel, het ligt er doorgaan. Ja, uh, je kunt het eigenlijk voor meerdere uitleg uh, gebruiken. Ja. ja. Dus. Ja. Hoe, hoe is het liedje bij jou ontstaan? Om, uh, uh, want meestal moet er ook wel een aanleiding voor zijn. Ja, uh, nou ja het is eigenlijk gewoon een uh, verliefdheid. En uh, toen werd mijn hart gebroken. <laughs> Eén, ik ben natuurlijk, nou dat gebeurt natuurlijk altijd, uh, ja. dat, dat hoor je vaker, een heartbreak zon. Ja. Maar het gaat er meer uh, om, om het verdriet dat je daarna hebt van, om zo'n heartbreak. En dat je dan uh, je daaraan toegeeft. En dat je eigenlijk, je realiseert dat het eigenlijk ook wel fijn is om je daaraan toe, toe te geven. Dus, Daarom zing ik de hele tijd, I like it better when it's dark. Ja, uh, uh, heeft het, het, ja? wat wou je zeggen? Ja, omdat het zo, uh, uh, het heeft wel ook een bepaalde, het heeft een gevoel, weet je wel. En ja. als, je, als je helemaal niets hebt, dan heb je niets. Maar als, als je nog het verdriet hebt, dan heb je nog iets van diegene of zo. Ja. Uh, mo moet ik het ook zien dat het een soort helend effect heeft? Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, ja. ja. Um, nou ja, uh, jullie zijn dan toch uh, ook uh, gewoon bezig uh, met het een Kunnen we dan nog uh, wat uh, gaan verwachten uh, binnenkort? Dit is dan de eerste. Uh, misschien dat we over een tijdje een tweede single en een, misschien nog wel een derde single dit jaar uh, nog uh, zien komen. Of, ja. dat, uh, daar kan ik wel uh, iets, ja. Ja? Ik, uh, ja, daar komt sowieso nog wel een tweede single aan. Ja. Maar we weten nog niet precies wanneer. Maar we zijn er echt heel hard mee aan de slag nu. Uh, Oké, okay. Ja. ja. Nou ja, goed, in, in ieder geval deze is er. Uh, uh, dat is natuurlijk wel fijn. En uh, dan scheelt het natuurlijk ook uh, dat je door uh, deze twee slijmjurken uh, al bent uh, gespot uh, tijdens de Rob wordt. Dus uh, <laughs> <laughs> dat scheelt natuurlijk. Uh, en uh, ja, uh, um, ik, uh, ik weet het niet. Misschien is het wel uh, uh, op weg naar meer, denk ik. Ja, sowieso. Ja. Er komt nog veel meer aan. Oké, okay, nou, uh, je bent al uh, goed uh, creatief en pro productief bezig. Laten we eerst maar naar deze luisteren. Hier is Charlotte en Better When It's Dark. deeper you go, the darker it gets, the farther from home. The better her kiss, the sharper the moon. No, you won't see her soon.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 There's a reason that I can feel it in my bones I get a little bit of life But I hear it and I know I'm not Benjamin Froh heeft uh, van de nood een deugd uh, gemaakt. Uh, EP uitgebracht bij Bandcamp. Quarantunes by Benjamin Fro. En dit uh, was A Little Bit of Life. En uh, dat uh, was een beetje om het zomerse gevoel een beetje op te wekken. Nou, dat is uh, vandaag toch wel, uh, denk ik, redelijk gelukt. Daarvoor hoorde je Charlotte en Better When It's Dark. We gaan uh, nog even Verder met uh, nog wat uh, muziek uh, te maken. Want wellicht komt er ook uh, nieuw materiaal van uh, deze dame aan. En dat is Lasset met Bulletproof. I'm Lamers zei zij, voluit uh, Lacette is haar uh, naam, waar ze uh, haar materialen onder uitbrengt. We draaien hem niet helemaal uit, maar ze komt met een nieuw werk. Willemijn de Boer, dit is nog een oud nummer van Sprookjes. In Sprookjes leek verliefd zijn vaak een veel mooier gebeuren. Daar was het vaak vooral van manenschijn en roze geuren. De mijne sigaretten, bier en zonder...